De Deel 38 Er is Amerikaanse connecties beginnen knap ongeduldig te worden. Ja. Ja. Maar de moker heeft zijn eigen zakjes niet eens op orde. Ja. Neem nou die vergunning van de piepshow. Die is nog altijd niet rond. Met dank aan die komma-neuken ja. van de gemeente, Sepp Donders. Um, ja, sorry. Ik, ik ben hier in de bespreking. Ik bel je zo terug. Ja. Sorry, waar waren we? Ja, bij die klote Janks. Ja.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 En zijn vrouw dan? E e Hebt hij geen minnaar of koopziek, uh, weet ik veel? Nee, het is allemaal keurig nieuw speel. Ja, dan moet jij beter kijken. Ik moet wat hebben. Oma oh, Jan wacht nog op zijn portie leverworst. Oh. Vergeten. Kan ik het helpen? Vannacht geen oog dicht gedaan. Marco is weer drie keer wakker geweest en ik sta er wel mooi helemaal alleen voor. En die Sean altijd maar de hond op. Die doet lekker wat hij zelf zin in heeft.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 Het had geen zin in een huwelijksreisje. Dat heb er niks mee te maken. Ik zei het je toch, die wil de stad niet uit. Abbekouw is al te ver voor die man. Waar blijft leven leverborst nou? Oude zeur. Jij zegt het. Laten maar zitten. Hij is fijn. Dan kunnen we het toch niet laten liggen?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 Als ik wil, had je in de provincie moeten blijven. Wat vindt de chef er eigenlijk van? Hé? He? Het is toch niet helemaal zuiver, hè? Zoals jij met Harm gaat. Ziet je me nou te dolle? Ja. Nou, wordt het toch moeilijker om tegen hem op te treden als dat nodig is. Gaan we mieren, Neuken? Nou, dan weet ik ook nog wel wat. Oh? Huh? Ja, we hadden hier laatst in Stanley op bezoek. Stanley Meerdorp.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 Bakjes er wel gaan. Ja, laten we naar het koffiehuis gaan. Wat is er mis met de pieko? Het is snel verdiend. En ik dacht dat jij wel uh, wat kon gebruiken. Maar als het beneden je stand is, dan... Nee, uh... hey, dat, dat zeg ik toch helemaal niet? Nou, also, ik heb alleen maar iemand nodig voor als de pleuris uitbreekt. Hè? John? Hé, hey. uh, Cor is oké. Okay. Uh, die komt hier niet voor de wet, maar voor een kopje koffie. Wat jij, Cor?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 En als die weg is, dan kun je toch een veel mooiere entree maken. Dat Op. maakt het voor mij ook wel een stuk... Uh... Dit was mijn eerste. Dit was pantarij. mijn... Panterij, alles vloeit. Je moet meebewegen met de tijd, Harry. Ach, krijg dat tering met je panterij. Dan is het net alsof dat ik baat voor D.D. Ja, en dat doe ik niet. Never, nooit niet. K kijk, kijk, voorzichtig. Kijk, kijk, kijk voorzichtig. Nee, nee, voorzichtig ja, nou. Rustig ja, ja, op, op, op, op rustig. Moment man. Woningnood speculante brood. Hoe het CBH-beleggers helpt. Voldewijn kan wel inpakken. Het is jullie allereerste uitgave. Oh. Hey, woehoe. Woehoe. De kraakbeweging ja, heeft een okay. stem. Yeah. Woehoe. Woehoe.